Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Het openbaar minister Peru heeft 30 jaar cel geëist tegen Joran van der Sloot. Hij wordt in Peru verdacht van de moord op Stefanie Flores in mei 2010. Ze werd dood aangetroffen in een hotelkamer in Lima... Volgens zijn advocaat was het geen moord, maar doodslag. Van der Sloot zou Flores hebben doodgeslagen tijdens een ruzie, nadat zij had ontdekt dat hij verdacht werd van de verdwijning van Natalie Holloway op Aruba. Maar het OM in Peru houdt vol dat het moord was. Naast 30 jaar cel eist het OM dat Van der Sloot ruim 50.000 euro schadevergoeding betaalt aan de ouders van Stephanie Flores. New York zet zich schrap voor orkaan Irene. Die zal vandaag al de kust van North Carolina bereiken en wordt morgen verwacht in New York. Vanwege de orkaan worden alle vliegvelden rond New York vanaf 12 uur vanmiddag lokale tijd gesloten. In de stad wordt dan ook het openbaar vervoer platgelegd. En omdat daardoor het reizen in de stad een stuk moeilijker gaat... ...heeft Broadway besloten de deuren dicht te houden. Alle musicals en toneelstukken zijn dit weekend afgelast. Burgemeester Bloomberg had eerder al een verplichte evacuatie aangekondigd... ...voor de lager gelegen delen van de stad. Dat betekent dat ruim 250.000 mensen hun huis moeten verlaten. In de wijk Terweide in Culemborg is extra politie ingezet na een incident gisteravond. Bij een huis in de Van Diepenbrokstraat werd rond 9 uur een raam ingegooid. Daarna gingen verschillende groepjes mensen de straat op. Volgens de politie ontstond er een gespannen situatie in de wijk. Om te voorkomen dat de vlam in de pan zou slaan, net als begin vorig jaar, besloot de politie extra te surveilleren. Tot nu toe is het rustig, zegt de politie. Tijdens de jaarwisseling 2010 liep het volkomen uit de hand in de Culemborgse wijk. Er zouden al langere tijd spanningen zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het weer het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 14 graden. De dag begint droog, maar al snel trekken vanuit het westen buien over het land, mogelijk met een klap onweer. Het wordt maximaal 19 graden.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 done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 van antwoord ook op tv. tv. ZFM Text TV op kanaal 45. ZFM. Jullie mogen Got some somebody...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 Can send the way it ends He set his goals to a all The planets and the stars Sately intention Leave an evil scar Are